Schrijf ze op, voordat ze opstaat Zodat ze niet voor niks naar de keuken gaat Dan Schrijft ze er naartoe, achter haar wagentje aan Het kost haar vier minuten naar de keuken gaan Thee in het pot, pot op het blad En terug naar haar stoel Opdracht volbracht. welk schrijft ze dan Voordat ze opstaat Zodat ze niet voor niks Naar de keuken gaat Dan schuift ze er naartoe Achter haar wagentje aan Dat kost haar vijf minuten Naar de keuken gaan Eenmaal aangekomen, pak ze de melk uit de kast, maar nu weet ze niet meer waar dat voor nodig was. Ze belt haar zoon, zo lang niet gesproken, vertelt haar angst bij de buren ingebroken, en s'avonds belt ze weer, had Kijk uit het raam, waar is mijn moeder gebleven? Uitgewisst. Uitgewisst. Ze wist zoveel, nu weet ze alleen nog mist. voor de tv 1 meter afstand bewegende de beelden voor haar maar zonder verband ze weet niet wie met wie is en ze kan het niet meer verstaan de vorige keer vergeten is er niets meer aan, maar ze weet precies alle namen van de toen zaten in de klas, de huizen langs de spoorbaan, het doorstikpaardje in het gras. Van alle straten weet ze nog de naam, dat weet ze allemaal precies, maar wat heeft ze er aan. Ze wist zoveel, nu weet ze alleen nog mist.